Ja, zo klonk het vanavond in de hal van de Erasmus-Unie in Rotterdam. De politie haalt hier demonstranten weg uit de rechtenfaculteit. Zij zaten daar al sinds vanochtend op de grond. Ze willen onder meer dat de universiteit de samenwerking met olie- en gasbedrijven stopt. Onder de demonstranten waren ook docenten en studenten. Rond een uur of zeven moesten ze weg. Een paar actievoerders die niet wilden gaan werden uit het gebouw gehaald. De universiteit zegt dat ze begrip hebben voor de groep en dat ze in gesprek willen. Bezoekers van een McDonald's in de VS die kregen nogal een verrassing bij hun happy meal. In een restaurant in Atlanta is een vrouw plotseling bevallen. Ze was onderweg naar het ziekenhuis, maar ze moest even stoppen bij de Mac voor een plaspauze. Op de wc braken haar vliezen, zegt ze tegen de Amerikaanse tv. I don't know if they thought that it was like a joke. Nou, een grap was het niet, want na 15 minuten was de bevalling alweer achter de rug. Het is een meisje geworden. Werknemers van het restaurant hebben geholpen bij de bevalling. De manager vindt het allemaal prachtig. Het is een verhaal om voor altijd door te vertellen. En het meisje heeft ook een bijnaam gekregen. Ze heet Nandi, maar ze noemen haar in het restaurant Nugget. Het weer, later vanavond is het overal droog. Vannacht weer wat mist. De temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden.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 Een paar korte files nog in onze regio. A9 Amstel in Alkmaar bij Haarlem Zuid 6 kilometer met nog geen 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthouden op, op de A10 de ringweg van Amsterdam vanuit het Complein naar Watergaasmeer. Bij Afrit Watergaasmeer 9 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Afrit Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 De komende twee uren zal ik een verscheidenheid aan vooral 70s en 80's jaren popsongs, gecoverd door de grote namen op metalgebied, laten horen. Fear Factory mocht vanavond het spits afbijten met hun versie van Gary Newman's debuutsingle Cars, dat verscheen in 1979. Het wordt tevens gezien als eerste new wave single ooit, en Gary Newman wordt daarom gezien als pionier van het genre. Fear Factory coverde deze New Wave klassieker bijna 20 jaar later, in 1998, samen met Gary Newman en verscheen op de DJ Pack van Obsolete. Dankzij deze cover heeft het nummer een nieuw leven gekregen bij een andere generatie, maar ook dankzij de versies van onder andere Nine Inch Nails, Dave Clark, Cool G Rap en DJ Polo, de Judy Bats en Tia. Dan gaan we door naar de Amerikaanse heavy metal band Disturbed. Ze kwamen in 2006 met een cover van het nummer 'Land of Confusion' van de Britse rockband Genesis, wat in 1986 als derde single verscheen en gaat over de Koude Oorlog en de dreiging van kernwapens. Hun cover kwam uit op het derde studioalbum '10,000 Fists' en werd de vierde single van dat album. De zanger David Dreiman zei dat het doel van het coveren van het nummer was... een nummer te nemen dat absoluut niet paste bij hun stijl, om het vervolgens helemaal eigen te maken. En dat is ze goed gelukt, volgens mij. Nou, als hij het wil doen. Volgens mij hebben we even een technisch probleem... zoals jullie al hoorden in het begin van de uitzending. Uh, we gaan het even anders doen. Jullie houden het nummer nog even te goed. We gaan hem eventjes switchen van speler. Want ik heb het idee dat de speler... want ik draai namelijk met cd's... Uh, een stuk is. Want hij reageert niet op de knop. En uh, ja, bij de opening had ik natuurlijk de jingle willen draaien. Die uh, was niet te horen. Daardoor. En vandaar de stilte. Dus we gaan hem uh, alleen maar vanavond met één cd-speler doen. Dus het wordt even een beetje behelpen. Nu komt hij dus. terug met met Lijndag En we gaan door naar het volgende nummer uh, van de band Machine Head. We gaan nu dus nu old school uh, draaien met een nummertje estates, en dan praat ik tussendoor. Want ik uh, moet dus helaas draaien met één speler vanavond. Want dat is even balen. Dus uh, als jullie dit horen, mensen van de studio, uh, please doe hier wat aan. Want dit is uh, best wel vervelend voor mij. En ja, meestal draaien jullie uit het systeem, maar ik draai uh, uiteraard nogal uh, ja, nogal school met de cd-speler. Maar goed, uh, we gaan door uh, naar uh, een cover van Machine Head, dus uh, van de band uh, Police. En die hebben het nummer Message in een bottle uh, gecoverd. Uh, het nummer uh, werd uitgebracht in uh, 1979 door de band Police natuurlijk, op hun album Regatta de Blanc. En gaat over een man die is gestrand op een afgelegen eiland. Op een dag vindt hij een fles, stopt er een boodschap in en gooit hem in zee... in de hoop dat iemand hem zal vinden en hem komt redden. Hij vindt het geweldig om op een ochtend wakker te worden... en een hele hoop, 100 miljard, volgens zijn telkens flessen op de kust te vinden. Wat bewijst dat er veel andere schipbreukelingen zijn zoals hij. De teksten kunnen worden gezien als een metafoor voor eenzaam zijn... en beseffen dat er veel mensen zijn zoals jij. Machinehead bracht hun versie 20 jaar later uit op hun album The Burning Red. En die komt nu... to cast away and I am lost at sea oh. Red natuurlijk. Dan gaan we door naar de volgende cover. We moeten het helaas zo doen. In 1982 had de Britse band Eurythmics hun grote doorbraak met de vierde single Sweet Dreams Are Made Of These van hun gelijknamige album. De vorige singles die verschenen flopten maar deze single behaalde zelfs de tweede plaats in hun thuisland en de hoogste positie in de VS. Brian Warner kreeg het nummer in het vizier en vond het in tegenstelling tot de plaatsenmaatschappij. Ehm... Um, een ideale single-keuze, en zei ze wilde hem aanvankelijk niet uitbrengen. Terwijl ik wist dat dit een nummer zou zijn dat mensen die ons als band niet konden waarderen wel zouden goed vinden. Hij maakte er na zijn eerste LSD-trip een langzamere en gemenere versie van dan het origineel. En dit nummer verscheen dan ook als enige single van hun EP Smells Like Children uit 1995. Mede dankzij de door MTV veelgedraaide videoclip die ervan verscheen... en die nogal controversieel was omdat mensen te zien was in een tutu... terwijl hij zichzelf toetakelt, betekende dit door de voor de band meer mainstream bekendheid... Het nummer gaat over de visueuze visueuse cirkel van misbruik. Mensen die pathologisch mishandeld zijn, genieten er bijna van in een, ander, in een gevoel van eigenwaarde. Mensen die anderen mishandelen, genieten ervan om te azen op mensen die in een vervrongen zin vatbaar zijn voor misbruik. Kortom, de wereld bestaat uit gebruikers, misbruikers en misbruikten. <middels> is dit nummer een van zijn meest populaire nummers ooit. Want hij speelt ze nog altijd live voor het publiek. En het publiek vindt dat natuurlijk helemaal geweldig. Dan door naar de volgende band natuurlijk. Uh, zoals we net vanavond gaan doen. Uh, Guns N' Roses. Nou ja, daar hadden we heel veel keuze uit veel koffers natuurlijk. Want Guns N' Roses heeft uh, Paul McCartney's Live and Let Die gedraaid, of, uh, gemaakt. en uh, Bob Dylan's Knocking on Heaven's Door. Maar ik koos voor een wat minder voor de hand liggende "Since I Don't Have You". Nou kennen wij deze niet echt, waarschijnlijk. Maar oorspronkelijk is het een doo-wop single uit 1958 van de band The Skyliners. En "Since I Don't Have You" wordt beschouwd als een van de beste liefdesverdriet ballads die ooit zijn opgenomen. Guns N Roses coverde het nummer later op de Spaghetti Incident waarvan het in 1994 verscheen als de derde single van het album. Met behoud van het langzame, hunkerende tempo... en de strakke pianomelodie van de originele versie... reflecteren de teksten op de beëindiging van een relatie. Verwoest door het verlies van een grote liefde... voelt de verteller zich incompleet en levenloos. Op dat moment worden zij overschaduwd door emotie... en hebben ze geen plannen of hoop voor de lange termijn. Rooster natuurlijk met Since I Don't Have You van de Spaghetti Incident. Geweldig album. Niet de meest beste van ze, maar ik vond ze toch altijd wel lekkere nummers hebben. Uh, nou, uiteraard staan daar heel veel covers op. Waaronder New Rose, Down on the Farm en Raw Power. Ain't it Fun is natuurlijk een van de bekendste van ze. Maar ook uh, Attitude is een lekkere stevige plaat. We gaan door naar de volgende band. En dat is uh, Megadeth... die een, ja, een cover of wel een parodie gemaakt heeft... op Nancy Sinatra's hit These Boots Are Made For Walk-In... uit 1966 alweer. Uitgebracht dus door Megadeth in 1985... als het vierde nummer van hun debuutalbum Killing Is My Business... En Business is Good. En zorgde voor wat commotie onder de oorspronkelijke schrijver van het lied, Lee Hazelwood. Die van 1985 tot 1995 royalties had ontvangen. en plotseling problemen kreeg dankzij de door Mustaine aangebrachte aanpassingen in Megadeth's versie. Die dus smeriger en beledigend waren. En bracht hij Mesteen als antwoord daarop in Juridische Problemen... waardoor het nummer van 1995 tot 2002 afwezig was in de afdrukken. Datzelfde jaar werd er een gecensureerde versie uitgebracht op het album. Later werd een andere versie van These Boots uitgebracht... op een geriemasterde versie van Killing Is My Business en Business Is Good uit 2018. En deze nieuwe versie van het nummer bevatte de originele teksten van Hazelwood. Daar komt-ie. One upper operate. Van Nancy Sinatra's These Boots are made for walk-in. Een, uh, een lekker nummer. En uh, nog niet eerder gehoord, zelfs. Maar stond ook niet op uh, het uh, album wat ik in bezet heb. van. The um, Business of Killing Is My Business. Uh, business is Good. Want uh, ik had dus niet die versie die. Uh, ja, was later uitgebracht, zeg maar. De remasterde versie, wat ik al eerder zei. Uh, dan gaan we door naar de volgende band. En dat we, uh, is Ministry. die een uh, cover hebben gemaakt van een klassieker van Bob Dylan, Lee, 'Lady Lee', en dat hebben zij helemaal uh, hun eigen gemaakt, zoals uh, Ministry dat kan natuurlijk. De industriële metalband uh, maakte. Uh, Hele aparte muziek natuurlijk en lekker strak. En zij coverde dit nummer al tijdens het achtste liefdadigheidsconcert... van Bridge School Benefit in oktober 1994... met Pearl Jam zanger Eddie Vedder als achtergrondzang. Wie wist dat? Een studioversie van het nummer werd opgenomen... en uitgebracht als single van Ministry's zesde album Filth Pig... in februari 1996... en bereikte nummer 128 op de UK Singles Chart. Komt ie. Bob Dylan. Ook weer een geweldige koffer. En we hebben tot nog toe al heel veel koffers van grote muzikanten voorbij horen komen. Maar nog niet één van George Michael. Dus daar gaat Biscuit zo direct verandering in brengen. Met een stevigere uitvoering van Michael uh, Michael, Michael's hits Faith uit 1987. En ze deden dit met een kniphoog iets meer dan tien jaar, geleden, uh, in tien jaar later voor hun debuutalbum 3 Dollar Bill Y'all. Voor het nummer Verscheen op Album... deed de band deze cover al tijdens hun lijfoptredens... met doel om de aandacht te vestigen op de band. Mond-tot-mond -mond reclame en energieke lijfoptredens... waarin gitarist Wes Borland in bizarre kostuums verscheen... vergroten de cultstatus voor de band. Vooral het publiek voelde zich aangetrokken... tot de Borlands gitaarspel en zijn uiterlijk. Feest gaat over geen vertrouwen hebben in een relatie... maar vertrouwen hebben vanuit een relatie.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 So mem bamba, I'm showing you that door, Run. Met Faith En ja, dat was weer een lekker uh, agressief nummertje van Limp Bizkit. Kort, maar krachtig zullen we maar zeggen En de volgende band staat alweer klaar Om gedraaid te worden Anthrax, natuurlijk De thrash metal band uh, Hadden een, een new wave nummer van Joe Jackson gecoverd Van zijn debuut Look Sharp De cover van Anthrax hiervan werd destijds een grote hit In het Verenigd Koninkrijk Zelfs het grootste hit van hun En versloeg de nummer 20 plaatsing van I'm Your Man Zes maanden later werd het overgenomen door Bring the Noise. En samenwerking natuurlijk met uh, Chuck D. van Public Enemy... die de veertiende positie wist te behalen. Het nummer gaat over de manier waarop zoveel van ons verstrikt raken... in een wanhopige haast om dingen voor elkaar te krijgen... en hoe de tijd zo vaak tegen ons lijkt te zijn. De tijd lijkt vandaag ook tegen mij te zijn, dus we gaan hem te gauw draaien naar... De... Komt hier komt hij dus... de Kendrick met Time van Joe Jackson en dan gaan we door naar Metallica want die mag ook niet ontbreken vanavond natuurlijk aangezien ze een heel coveralbum hebben uitgebracht getiteld Garage Inc en daar had ik dus de lastige keuze om een nummer van hen in deze lijst te plaatsen. Maar Metallica heeft uiteraard flink bijgedragen aan de geschiedenis van de metalmuziek... niet alleen met hun onconventionele muziekstijl en inspanningen... om van metal een populair genre te maken... maar ook door te laten zien dat metalmuziek metal kwetsbaarheid, emotionaliteit en gevoeligheid kan belichamen... in tegenstelling tot de algemene overtuiging dat metalmuziek altijd negatieve onderwerpen aanraakt. Een van de beste voorbeelden van dergelijke nummers van Metallica is Turn the Page. Het nummer is in 1972 geschreven door Bob Seger... En gaat over emotionele, sociale en financiële instabiliteit van het leven van een rockmuzikant onderweg. met Telka met het schitterende Turn the Page. Origineel natuurlijk van Bob Seger. Prachtig. We gaan alweer naar het laatste nummer toe van vanavond. Van de eerste uur natuurlijk, niet van de hele avond. Maar van het eerste uur uiteraard. Ik ben nog helemaal van slag door de techniek. Maar het komt goed. We weten ons aardig te redden tot nog toe met één speler... En uh, nou ja, we gaan door naar de laatste plaats van het eerste uur. Gemaakt door Therion. En dat is een van mijn favoriete bands. Uit Zweden komen ze. Een symfonische gothic band. En zij hebben een prachtige uitvoering gemaakt op, uh, van het nummer van ABBA. Summer Night City. En die vinden we op uh, het album The Secret of the Runes Uit 2001. Tiende album van de band. En we, hebben hem, alsof, uh, we vinden hem op... Uh, als bonusnummer sorry, op uh, het uh, album. Uh, samen met nog een cover van de Scorpions. Hier komt ie. Tot straks in het tweede uur.